Discussie over het beleid en debat over het partijleiderschap is prima, zei Brinkman, die zich al eerder sterk heeft gemaakt voor democratisering binnen de PVV. Maar voorstellen daarover van Brinkman zijn door partijleider Wilders en de kamerfractie afgewezen. In een Vandaag bleek dat Brinkman forse kritiek heeft... op het PVV-meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. Het tv-programma heeft een interne e-mail van Brinkman in bezit. Brinkman schrijft daarin dat het meldpunt niet van tevoren... in de fractie is besproken en dat het meer kwaad doet dan goed... en dat het geen visie uitstraalt. In Amsterdam is dinsdag door de Nationale Recherche... een terreurverdachte aangehouden. Het is een man van twintig, zegt het Openbaar Ministerie.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 Radio 538 heeft in een actieweek bijna 900.000 euro opgehaald voor War Child. Volgens die liefdadigheidsorganisatie kunnen dankzij de bijdrage... 73.000 kinderen in oorlogsgebieden naar school. Een week lang traden artiesten op om geld in te zamelen... en ook reed er een speciale 538-actietruck door Nederland. De actieweek werd vanavond afgesloten op de Grote Markt in Groningen. De politie in rechtbanken gaat vanaf maandag actie voeren voor meer geld omdat de parketpolitie onder werktijd gaat vergaderen... kunnen sommige rechtszaken niet doorgaan. De parketpolitie in Zwolle begint maandag. En in de loop van de week volgen collega's bij rechtbanken in Breda... Groningen, Assen, Leeuwarden en Maastricht. Bij grote en belangrijke rechtszaken zullen de bonden hun, lege, lege, hun leden vragen... om wel mee te werken aan een goed verloop van het proces. De politiebonden voeren al bijna twee weken actie. Het Franse energieconcern EDF ziet af van de aanleg van een ondergrondse opslag voor aardgas in Pieterburen. Ook omstreden proefboringen gaan niet door. EDF wilde onderzoeken of het mogelijk is een gasvoorraad op te slaan in zoutkoepels die ontstaan bij de zoutwinning. Het ministerie van Economische Zaken gaf het bedrijf in 2010 een vergunning voor proefboringen. Ondanks hevig protest van de betrokken gemeenten en bewoners. Maar het energiebedrijf heeft inmiddels andere oplossingen gevonden om gas op te slaan. De cyberaanval woensdag op nieuwsite nu.nl... lijkt het werk te zijn van criminelen in Rusland. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT...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 In de eredivisie van het betaald voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vitesse-Heracles, uitslag 2-0. Dan het weer in het oosten plaatselijk mist. Morgen overdag alleen in het oosten nog wat zon. Het wordt tussen 12 en 16 graden met smiddags enkele buien. Zondag eerst grijs en later zonniger. Dit was het NOS Journaal. Kun je nog verder gaan dan service aan huis? Vroegen wij ons af bij k Het antwoord is ja, service op het werk.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. De PVV-kamerlid Hero Brinkman pleitte vanavond... in het programma Avondspits op deze zender... voor een heuse lijsttrekkersverkiezing bij de PVV. En ja, hij zou zelf zeker meedoen, suggereerde hij. Hoe heet het ook alweer? Iemand die tamelijk kansloos is... maar toch meedoet aan een lijsttrekkersverkiezing? Juist, Hero Brinkman, de Lutz Jacobi van de PVV. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Diederik Samsom is dus de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. U heeft vast al het een en ander over hem gehoord vandaag. Daarom kiezen wij voor drie mensen uit drie verschillende fases van zijn leven... om te horen wat voor vlees we met hem in de Kuip hebben. Ondertussen vergaderde het kabinet vandaag gewoon door... net als de onderhandelaars in het katzhuis. Hans-Andringa sprak minister-president Rutte... die aan beide tafels de leiding heeft. Om kwart voor twaalf aandacht voor een opmerkelijk toneelstuk... namelijk een toneelstuk voor blinden. De titel Ongezien. Over het wie, wat, waar en waarom spreken we de regisseur. En om vijf voor twaalf antwoord op de vraag hoe het is... om op 22 kilometer hoogte uit een vliegtuig te springen. We beginnen traditiegetrouw met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 16 maart. Diederik Samson. De PvdA heeft voorlopig weer een leider. Wij zullen Nederland laten zien... Dat er een betere uitweg uit de crisis bestaat. Dat we niet in chagrijn en pessimisme hoeven te blijven hangen. Nederland kan haar optimisme, haar zelfvertrouwen en haar verbondenheid weer terugvinden. En terwijl hij zijn boodschap van hoop verspreide, bleef de nummer 2, Ronald Plasterk, gewoon zijn eigen afgewogen zelf. Ik had het natuurlijk liever gewonnen, uh, geen misses dan, maar uh, ja, dit is volstrekt uh, ja, gegaan zoals dingen in een democratie moeten gaan. Luther Kobi werd laatste.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 Of dat nu is overgekomen of niet, zij zelf is in elk geval niet onopgemerkt gebleven. Zowel op straat als in e mails en kaartjes en dat soort dingen... kreeg ik van veel mensen zoiets van dank u wel voor uw frisse geluid. België stond vandaag stil bij de slachtoffers van het busongeluk. Om 11 uur waren de Belgen een minuut stil. Ook bij de frietkraam. Mensen, maar die allemaal aandacht eh, Voor één minuut stil te houden... voor alle slachtoffers die de gevallen zijn deze afgelopen week. Een scoop voor het televisieprogramma 1 Vandaag. We hebben de hand gelegd op een interne e-mail van de PVV. En daaruit blijkt dat er binnen de partij ernstige kritiek is... op dat omstreden Polen-meldpunt. Premier Rutte weigert afstand van het meldpunt te nemen... maar binnen de PVV zelf is dus wel kritiek. Volgens PVV-kamerlid Hero Brinkman... is het meldpunt niet in de fractie besproken. Hij vindt het niet goed dat het inpikken van banen... op één hoop wordt gegooid met misdaad. Want er zijn ook heus wel goede Polen, schrijft hij. De goede pol heeft ook last van de beeldvorming die zijn asociale dronken landgenoot veroorzaakt. In het Katzenhuis vlogen de miljarden weer over tafel. Opnieuw werd gepraat over het begrotingstekort en over hoe dat moet worden weggewerkt. Een overzicht van wat er vandaag allemaal is besproken, daar in het Katzenhuis. Over het Katzenhuis doen we geen mededelingen. En over die gesprekken worden geen mededelingen gedaan. Daar doen we geen mededelingen. Over de gesprekken in het kasthuis doe ik verder geen mededelingen. Dus ook niet over het belang of niet van de gesprekken die daar plaatsvinden. Ik heb niet heel veel varianten op dat antwoord. Maar ik kan daar dus ook geen mededeling over doen. Ja, die vraag raakt direct aan de gesprekken die dit plaatsvinden in het kasthuis. Over het kasthuis doen we geen mededelingen.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 Turkije heeft al zijn burgers in buurland Syrië opgeroepen het land te verlaten. Volgens de Turkse regering is het daar te gevaarlijk. Ook bekijkt Turkije de mogelijkheden voor een veilige zone op Syrisch grondgebied... voor de opvang van vluchtelingen. Correspondent Bram van Meulen is bij een vluchtelingenkamp in het grensgebied met Syrië. Bram, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel Syrische vluchtelingen zijn er op dit moment al in Turkije? Nou, volgens de Turkse regering op dit moment meer dan 15.000. Uh, je moet weten dat uh, ja, de vluchtelingen vanuit Syrië hier al uh, sinds uh, juni vorig jaar hier naartoe zijn getrokken. Uh, toen aan het begin was het zo'n 7.000, 8.000. Het is op een gegeven moment ook teruggelopen, maar in de afgelopen week, anderhalve week, is er zo hard gevochten in Idlibstad, ja, eigenlijk net over de grens, uh, dat we in de afgelopen dagen ineens uh, veel meer vluchtelingen de grens over hebben zien komen. Tientallen vandaag, uh, duizenden dag ervoor. En men houdt rekening met nog veel meer. Ja, en nou wil Turkije dus een zone op Syrisch grondgebied. Wat wil Turkije daarmee precies? Ja, dat legt er niet uh, heel erg goed uit. Premier Erdogan had erover dat ze het nu uh, zeer sterk overwegen... om zo'n bufferzone in te stellen langs de Syrische grens. Die zou dan aan de Syrische kant van de grens uh, moeten komen. Maar hoe je dat doet, uh, is eigenlijk helemaal niet duidelijk. De enige uh, voorbeeld dat Turkije heeft... is wat ze in uh, begin jaren 90 hebben gebruikt... Uh, toen ineens een half miljoen Irakese vluchtelingen... de grens overkwamen met Turkije. Die vluchtten in de tijd voor uh, de gasaan aanvallen op de Koerden door Saddam Hussein. Toen hebben ze ook zo'n uh, bufferzone ingesteld om zeg maar, de kalmte te bewaren. Maar ja, Noord-Irak is een heel ander gebied dan uh, Noord-Syrië. In Noord-Irak heb je eigenlijk geen bestuur. Terwijl als je nu een bufferzone zou willen instellen in het noorden van Syrië... dan moet je daar met soldaten naar binnen. Dat zou betekenen dat een NAVO-leger uh, direct de confrontatie zou moeten aangaan... met het Syrische leger. En daar heb je toch echt internationale steun voor nodig. En uh, die is er nog lang niet. Nee, want Syrië zal dat niet toestaan. Dat lijkt mij, dat lijkt mij zeker niet, nee. Uh, kijk, we stonden uh, zojuist uh, te wachten bij dat vluchtelingenkamp. En toen horen we gewoon de schotenwisselingen aan de andere kant van de grens. Zo dicht uh, op de grens wordt er gevochten. Zo dicht is het Syrische leger aan de, aan de Turkse grens. Dus dat, dat zou echt tot een militaire confrontatie moeten aangaan. En ik denk dat... Uh, Turkije dat alleen maar in internationaal verband wil doen. Dat betekent dat je Europa daarbij moet betrekken en de Verenigde Staten. Misschien ook wel toestemming van Rusland moet, uh, moet krijgen. Je weet, die liggen al, uh, al weken dwars voor, uh, voor veel hardere sancties tegen, tegen Syrië. Dus uh, het kan zomaar niet. Nee. Turkije heeft zijn burgers opgeroepen om Syrië te verlaten. Waarom heeft Turkije dat nu gedaan, denk je? Ja, ik denk dat dat uh, te maken heeft met het verontrustende nieuws van uh, de afgelopen week. Uh, eerst was er het nieuws over twee Turkse journalisten die dagenlang vermist waren. Die waren illegaal de grens overgestoken vanuit Turkije naar Syrië. En die blijken uh, inderdaad te zijn vastgenomen door het Syrische leger... Turkse kranten berichten dat ze zijn gemarteld. Dat is heel moeilijk te controleren. En tegelijkertijd is er ook een nieuws over bijvoorbeeld de Turkse vrachtwagenchauffeur wiens familie wij vandaag uitgebreid hebben gesproken. Die uh, bij Aleppo uh, is aangevallen door, uh, nou, de familie zegt zelfs, speciale eenheden van het Syrische leger. Die man is uh, om het leven gekomen. Met andere woorden, er komen gewoon uh, Tur Turken in de problemen. En uh, vandaar nu de oproep aan alle Turken om het land zo snel mogelijk te verlaten. En dat wel voor 22 maart, want dan willen ze ook de consulaire afdeling van de ambassade in Damaskus dichtgooien. Dus voor die tijd moet iedereen het land uit zijn. Bram van Meulen, vanaf de grens tussen Syrië en Turkije. Hartelijk dank, Bram. Het is tijd voor de krant van morgen met Freddy van Tijn. Uit de kranten van morgen ook nog maar even een lijstje over Diederik Samson. De Volkskrant schrijft de rol van oppositieleider is beuken en bijten. En daarvoor lijkt hij de meest geschikte persoon. Trouw wijst erop dat de PvdA nog steeds het debat over de ideologische vernieuwing van de partij moet voeren en vindt het daarom onhandig dat er nu een interim fractievoorzitter is, omdat niet duidelijk is of die voor de volgende verkiezingen ook de leider is. De Telegraaf schrijft dat de PvdA met de voormalige milieuactivist en atoomdeskundige links afslaat. Samson wil meer overheid, meer nivelleren en meer verbondenheid. En hij krijgt de kans om de ongezonde groei van de SP te stoppen. De omvang die die partij nu in de opiniepeilingen heeft... is niet realistisch, onwerkbaar en vormt een risico... voor een stabiel landsbestuur, aldus de Telegraaf. En er is ook ander nieuws. Verloskundigen zijn de afgelopen jaren vaker en vroeger in de zwangerschap doorgaan verwijzen naar de gynaecoloog. In dezelfde periode is de babysterfte drastisch gedaald. Het blijkt uit een analyse door het Nederlands Dagblad van de cijfers over sterfte rond de geboorte. Gynaecologenvereniging NVOG noemt de verschuiving van verloskundigen naar gynecoloog een interessante trend. Maar nog steeds overlijden er onnodig baby's, zegt hoogleraar Oei tegen het Nederlands Dagblad. Gisteren werd bekend dat de Tweede Kamer wil dat acute verloskundige hulp anders wordt georganiseerd. Omdat het is gebleken dat nergens in Europa zoveel baby's vlak voor, tijdens en kort na de bevalling sterven als in Nederland. In Trouw komt GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver met een oplossing voor de problemen die kleine zelfstandigen hebben om een hypotheek te krijgen. Zelfstandigen en mensen met een tijdelijk contract moeten om het jaar een APK-keuring doorlopen. Hebben ze genoeg kans om het te redden op de arbeidsmarkt, dan kunnen ze ook een hypotheek krijgen. Noord-Nederland ligt overhoop met het Rijk over de bouw van grootschalige windparken. Volgens de Volkskrant zijn de provinciebesturen bang... net als veel bewoners voor de leefbaarheid in de buitengebieden... in Groningen, Drenthe en Friesland, als daar honderden windmolens komen. De boeren en de energiebedrijven willen dat graag... en veel dunbevolkte gebieden in die provincies... zijn aangewezen als geschikte locatie voor windparken. Het nieuwe werken werkt niet altijd. Het blijkt uit onderzoek van organisatie-adviesbureau Pentascoop... en bedrijfskundige Heidstra... Van de Rijksuniversiteit Groningen. In de Telegraaf zeggen ze: het gebrek aan collega's om mee te sparren en nieuwe ideeën uit te testen belemmert de ontwikkeling van medewerkers en zorgt dat er juist creativiteit verdwijnt. Het gros van de organisaties wordt er niet beter van. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbouw.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 Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. Full World van James Morrison. Deze Britse muzikant staat vanavond in de Heineken Musical in Amsterdam. Hij was duidelijk favoriet en vanmiddag werd hij het ook. Diederik Samson is de nieuwe leider van de Partij van Arbeid. En zo presenteerde hij zich vanmiddag. Nederland kan weer dat land worden waarin we meer zijn... dan een verzameling individuen. Een land waarin we elkaar sterker maken. Waarin iedereen, waar je ook geboren bent, hoe je ook geboren bent... een kans krijgt om het beste uit zijn leven te halen. En een sterke Partij van de Arbeid gaat daarvoor zorgen. We gaan praten over Diederik Samsom met drie heel verschillende mensen. We beginnen met Juri Klees. Hij stond met Samsom achter de bar van café Locus Publicus in Delft... Uh, waar Samsom in zijn studententijd werkte. Goedenavond, meneer Klees. Goedenavond. Over welke tijd hebben we het? Uh, dat was van 1992 tot 1995 dat Diederik er werkte. En ik zelf ben in 1993 daar komen te werken. En hoe was het om met hem biertjes te tappen? Dat was vreselijk gezellig. Ik was een, uh, was een jongen die uh, heel veel aandacht had voor de mensen aan de bar. Ook heel erg goed uh, voor de individuen die aan de bar zaten. En ja, die altijd en overal een mening over had. Dus ook altijd en overal over mee kon praten. Oké. Okay. En, en kon hij ook goed tappen? Hij kon prima tappen. Ja hoor. Dat... Had hij een specialiteit? Nou, specialiteit. Kijk, Diederik is natuurlijk, was, was toen al iemand die, die uh, heel makkelijk praatte met alles en iedereen. Ik denk dat zijn specialiteit voornamelijk lag uh, op, het, op het spreken met de mensen... en het omgaan met mensen. Dat was daar was hij altijd heel erg goed in. Ja, en uh, vooral luisteren of vooral spreken? Uh, beide. beide. Beiden. Uh, ja, beide. Toen al idealistisch en politiek bewust? Ja, zeer zeker, ja. Hoe, ja. Hoe, hoe merkt u dat? Nou, Diederik... Uh, uh, ik denk dat hij het nog steeds wel ziet dat iedereen is die zijn mening uh, vrij makkelijk geeft. En dat deed hij daar dus ook achter de bar. Ja. En dat kon zijn uh, uh, over het weer, maar dat kon in principe ook zijn natuurlijk over politiek. Want dat, dat wordt natuurlijk ook aan de bar wel besproken. Ja, bed Weterug wordt hij tegenwoordig wel eens genoemd. Ja, nou dat heb ik nooit echt zo ervaren eerlijk gezegd. Nee. nee. En kon die ook over onzinnige dingen praten of was het altijd serieus? Nou, die is altijd wel uh, uh, iemand geweest die, die, uh, die de serieuze kant van, de, van het leven uh, boven laat staan. Maar je kon ook vreselijk met hem lachen. En, en hij kon ook echt wel gewoon over het wat lichting onderwerp heel goed meekomen en heel, heel leuk meepraten. Ja, ja, heeft u nog contact met hem? Uh, niet veel. Ik denk dat het een jaar of vijf geleden is dat ik hem laatst heb gesproken. Ja, bent u trots op hem? Ja, zeer zeker. Ja. Ga gaat u op ja. hem stemmen? Uh, ik heb de vorige keer op hem gestemd en dat ga ik uh, zeker weer doen, ja. ja. Kijk, en kon hij ook doorzakken? Nou, nee, eigenlijk niet. Diederik had toen de tijd al een, een enorm volle agenda. Uh, hij had over het algemeen per week had hij meer afspraken in zijn agenda staan dan ik per maand. <lacht> en uh, ja, het, dat, daar werd hij ook heel gelukkig van. Als die agenda niet zo vol zat, dan was hij was niet gelukkig. Maar het had wel tot, tot gevolg dat we aan het eind van de avond uh, klaar waren met het schoonmaken van de kroeg. en uh, wij als personeel nog een biertje namen, dat hij na twee vuistjes toch wel echt weg moest. Want om half acht uh, was de eerste afspraak alweer. Ja, precies. Ja, dus bij de ja. afwas was hij er niet meer. Nou, nee hoor, die deed hij altijd nog wel... Die mee. deed hij nog mee, goed. Ja, ja, ja. Jury Klees, dank u wel. Wij ja, gaan ja. naar de Verenigde Staten. Daar is uh, Ivo de Boer, nu werkzaam voor KPMG, maar eerder werkzaam als ambtenaar van Vrom... en voormalig secretaris-generaal van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties. Goedenavond, meneer de Boer. Goedenavond. Ging u wel eens een biertje drinken met Samson? Ja, regelmatig moet ik zeggen, ja. Ja, want op welke manier kent u hem? Nou, ik ken hem eigenlijk al, ik denk, denk een kleine tien jaar sinds hij in de Tweede Kamer zit. Ik heb hem heel veel meegemaakt in uh, vaste Kamercommissie overleggen in de Tweede Kamer. Maar ook tijdens de internationale klimaatonderhandelingen, waar hij vaak als, uh, als Kamerlid in de Nederlandse delegatie zat. Ja, en u was ambtenaar in die tijd, denk ik, hè? In het begin wel, toen ik hem uh, in de vaste Kamercommissie meemaakte. Maar vervolgens ja, probeerde ik leiding te geven aan de klimaatonderhandelingen. En was hij daar als een van de delegatieleden. Ja. Wat, wat was uw eerste indruk van hem? En een bruisende persoonlijkheid, iemand die heel erg scherp en, en helder kan formuleren, sterk kan debatteren, maar ook iemand die op zoek is naar het, het compromis, die op zoek is naar een resultaat om uh, uiteindelijk ergens uit te komen. Ja, zag u toen al een leider in hem? Ja, absoluut. Zeker in de manier waarop hij, um, zoals ik al zei, met thema's omgaat met het doel om tot een oplossing te komen. Dus niet alleen het debat te voeren, maar echt tot een resultaat te komen. En ik denk dat hij in de opmaat naar de laatste kabinetsformatie, um, ja, daar ook daaromheen ook het nodig heeft gedaan. Uh, in de laatste kabinetsformatie, hoe bedoelt u? Nou, toen er nog even sprake was van mogelijk een coalitie waar de Partij van de Arbeid met uh, CDA en, uh, en VVD in terecht zou komen. Toen heeft hij... Met name rondom de energieagenda toch geprobeerd om um, ja, wat creatieve oplossingsrichtingen te zoeken. Ja, precies. Heeft hij als milieuwordvoerder voor de PvdA veel voor elkaar gekregen, vindt u? Ik denk dat hij in ieder geval heeft gezorgd. Uh, in de periode van de kabinet de Balkenende, dat we scherp bleven op de klimaatonderwerp... en op het internationale uh, milieudossier. Dus in die zin heeft hij wel steeds gezorgd dat Nederland uh, in, de, in de voorhoede... van Europese afspraken en internationale processen bleef. Ja, ja, u klinkt enthousiast over hem. Ja, zeer. Ik vind het een, een hele intelligente en gedreven en, en bruisende individu. Ja, kunt u minder, minder sterke kanten bedenken? Of, of kanten waarvan u zegt van nou, dat kan wel eens lastig worden in deze functie? Nou, ik ken hem natuurlijk vooral en ik denk dat Nederland hem vooral kent vanuit de Milieuportefeuille. En hij krijgt nu te maken met een aantal veel bredere maatschappelijke en economische onderwerpen en uitdagingen. En dat, dat wordt nieuw van hem voor hem. En ik denk dat dat um, ja, een behoorlijke uitdaging zal zijn. Ja, om dat ook uh, te gaan beheersen. Goed. Ivo de Boer, dank u wel. We gaan door naar Max van Wezel, politiek columnist van Vrij Nederland en collega hierbij. Oog. Max, goedenavond. Mathijs. Je was ja. vanmiddag bij de bekendmaking. Ja. ja, wat is de eerste kluif die uh, Samson op zijn bordje vindt? Nou, de fractie. Uh, kijk, hij heeft de uh, leden van de PvdA overweldigend achter zich uh, gekregen. En bij de kiezers ligt hij ook goed weten wij te onderzoeken. Maar ja, hij, hij krijgt nu te maken met uh, zullen de rijen van de Tweede Kamerfractie zich achter hem sluiten. Die, die fractie is de afgelopen weken zo lek als een uh, vergiet geweest. Oh. Al die uitgelekte e-mails en vergaderingen die op straat lagen. En uh, ja, men is al, nog steeds op zoek naar het lek, heeft het nog steeds niet gevonden. En dat maakt de sfeer niet. Niet, niet aangenaam. Nee, dat eerste, dat, dat eerste lek, dat, die mail van Frans Timmermans... Ja. Die, die kwam van Frans Timmermans omdat hij uh, uh, Cohen te links vond, hè? Ja, dus ik denk dat Frans Timmermans uh, niet van standpunt zal zijn uh, veranderd. Uh, hij maakte het bezwaar tegen dat Cohen zich te aardig uitliet over Emiel Roemer en de SP. Nou, dat deed hij de Samson vandaag ook meteen weer door te zeggen... Uh, van alle partijen staan GroenLinks en de SP toch wel het dichtst bij ons. Nou ja. Zie jij een verbinder in Samson? Kan hij die fractie weer een eenheid maken? Nou ja... Kijk, hij heeft iets drammerigs. Hij, hij deed me vanmiddag opeens ontzettend denken aan Joop den Uyl. Die, die kennen wij natuurlijk als een hele oude man op zijn oude dag. Maar die is ook, ook ooit jong geweest. En, yeah. en ook kaal al. En uh, het, het soort speech dat uh, Diederik hield... leek daar heel erg op. Van een enorm tempo. Alle wereldproblemen. Van duurzaamheid tot ontwikkelingssamenwerking. Tot, tot armoedebestrijding. En passend onderwijs met elkaar verbinden. Uh, en ja staccato tempo allemaal. Dus het is een man met een enorme drive. Maar dat is ook het risico voor, voor de functie die hij nu krijgt. Uh, fractieleider. Een fractieleider moet natuurlijk ook iemand zijn die het team bij elkaar houdt. Die yeah. de vergaderingen kan voorzitten. die uh, de, de organisatie van die fractie leidt. En ja, Dat kan in strijd met elkaar zijn. Ik hoorde een heleboel uh, fractieleden achter in de rode hoed al mompelen van, ja, Diederik is een beetje het beste jongetje van de klas. Hij stelt niet alleen de goede vragen, hij geeft zelfs ook meestal gelijk het antwoord. Komen wij er nog wel aan te passen? Ja, en D'Anel had altijd hele lange vergaderingen, toch ook? Ja, en dat heeft natuurlijk iets te maken met de wereld willen veranderen. Uh, de, ja, drammerig zijn. Een visioen hebben. Dat niet willen loslaten. Dat maakt het meestal niet korter, nee. Nee. Goed. Max van Wezen, we gaan afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Dankjewel. En dan gaan we luisteren naar muziek, denk ik.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 Why the lady is un- It's cold and it's damp Lady Gaga en Tony Bennett met The Lady is a Tramp. 18 maart, dat is zondag, dan schuift de zangeres aan bij Oprah Winfrey... voor voorlopig haar laatste interview. U zou het bijna vergeten onder het PvdA-geweld, de leiders van VVD, PVV en CDA vergaderden vandaag gewoon over de ophanden zijnde bezuinigingen. En oh ja, het kabinet bestaat natuurlijk ook nog, al duren de kabinetsvergaderingen niet lang op het moment. We gaan naar politiek redacteur Hans-Anneka. Hans, Hans zometeen het kabinet, eerst maar even de Partij van de Arbeid. Denk je dat Mark Rutte blij is met Diederik Samsom als nieuwe PvdA-leider? Nou, dat is nog maar uh, te bezien, Thijs. Want Samson die gaat dus proberen om de Partij van de Arbeid... weer duidelijker links van het midden neer te zetten... Mijn hart of het hart klopt links, uh, zei hij. Uh, hij wil scherpere keuzes gaan maken dan uh, onder Cohen het geval was. En als dat gebeurt, dan uh, is het onzeker of de Partij van de Arbeid... nog steeds die onderwerpen gaat steunen... waar ze het kabinet tot dusver mee heeft gesteund. Ja, dat is niet helemaal zeker. Want vanmiddag was Sam toch behoorlijk uh, kritisch... over Rutte en het kabinetsbeleid. Samson ziet Mark Rutte als de grote tegenstander. Samson ziet het beleid van dit kabinet als de zaak... waar de nieuwe Partij van de Arbeid onder zijn leiding tegen moet vechten. Dus wat dat betreft ziet het er niet zo gunstig uit. Vooral als je bedenkt dat Samson vanmiddag ook al zei... dat hij de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs, zal proberen terug te draaien... zodra hij daar de kans voor krijgt. Dus daar zit zeker wel een risico in voor Mark Rutte en dit kabinet. Aan de andere kant zal je zien dat de Socialistische Partij zetels gaat verliezen. Als Samson tenminste succesvol is die Partij van de Arbeid nieuw leven in te blazen. En dat kan dan wel weer eens gunstig zijn voor de VVD. Want uh, ja, die SP, die stak de liberalen toch wel naar de kroon, in de peilingen althans... wie de grootste partij wordt. Premier Roemer die raakt dan weer een beetje buiten beeld. Ja, ik zei het net al, het kabinet nam vandaag weinig opzienbarende besluiten. Het heeft waarschijnlijk te maken met de gesprekken in het Catshuis... over nieuwe bezuinigingen. Kan je zeggen dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt in het kabinet? Ja, het zou eigenlijk niet moeten, want er zitten maar... Twee ministers uit het kabinet aan de tafel in het kanshuis te onderhandelen. Rutte en uh, ook Maxime Verhagen. En de rest van die ministers die kan natuurlijk gewoon in het ministerie uh, het werk allemaal doen. Maar er gebeurt wel minder. Uh, kijk maar eens naar de korte lijst van besluiten die na de ministerraad altijd uh, naar buiten komt. Die is wel korter dan uh, normaal. En uh, ja, ze zijn tegenwoordig ook wel uh, heel snel klaar met vergaderen op vrijdag. Zo ook vandaag, want vanmiddag moesten ze weer naar het Catshuis. Ja, kan Mark Rutte dat eigenlijk wel combineren, het kabinet en het katshuis? Nou... Het is mijn inschatting dat uh, de sessies in het Katshuis toch wel de meeste energie vragen. Het zijn uh, lastige en, uh, en zware gesprekken... waar ook nog eens een keer het voortbestaan van het kabinet vanaf hangt. Ja, dan was er deze week ook nog een hoop ophef... over een motie in het Europarlement, over die website van de PVV. We hadden nog de verschijning van het boek van uh, Siebe Schaap, VVD-senator... die in dat boek scherpe kritiek had op uh, de PVV. En ook aan Rutte werd natuurlijk weer gevraagd... wat vind je hiervan? Dus ja, ik heb zelf maar eens even aan Rutte gevraagd... hoe hij zich eigenlijk staande houdt in deze hectische tijden. Ja, ik voel nu zo'n klavan antwoord opkomen... waarin ik uw vraag eigenlijk als antwoord herhaal. Het zijn hele drukke weken waarbij zowel het kabinet bezig is natuurlijk, met al het normale ja. werk, en ook het katshuis. Nee, maar staat u s ochtends om zeven uur al op... en gaat uh, ver naar middernacht naar bed om alles uh, in één dag te kunnen proppen? Of, of... Ah, dat probeer ik te voorkomen. Ik, mijn, mijn filosofie is altijd dat je, als het enigszins kan... niet moet bezuinigen op de nachtrust. Want dan ga ik je overdag ook minder slim en meer geïrriteerd. Uh, dus ik probeer dat te voorkomen. Het zijn wel volle dagen inderdaad. Ik zie u regelmatig op de fiets naar het katshuis gaan. Dat maakt op de een of andere manier niet de indruk dat daar binnen zo serieus gepraat wordt over zware bezuinigingen? U vindt een auto serieuzer? Ja, ik, ik, ik dat natuurlijk. maakt allemaal een hele ontspannen en frivole indruk. U vindt een fiets frivol. Volgens mij is het gewoon een vervoermiddel. Ik, nee, waarom ik dat doe, is omdat ik woon-werkverkeer altijd met de auto doe. Veel stukken. Naar het katshuis gaan ook uh, collega's van het ministerie uh, met de auto. Dus die kunnen dan ook de spullen meenemen. En ik vind het wel fijn, juist vanwege die drukke dagen... om dan twee keer per dag, tien minuten, even uit te waaien op die fietsen. Als we nog even kijken naar... De afgelopen week, er was nogal wat gedoe in Europa... over een motie omtrent de PVV-website. U heeft een brief aan de Kamer geschreven waarin u zegt van... Uh, nou ja, ik doe verder niks met die motie, ik laat dat verder voor wat het is. Ja. Waarom vindt u dat? Ja, volgens mij geef ik al vijf, zes weken dezelfde reactie. En dat uh, maakt het in ieder geval voor mij qua werkbelasting overzichtelijk, dat probleem. Uh, en dat is omdat ik vind dat... Uh, Prima is in de politiek om te reageren als collega's in of buiten de Kamer. In het kabinet of waar dan ook te ver gaan. Bijvoorbeeld in het verleden uitspraken ook wel van Geert Wilders... of partijgenoten van hem of Marokkaan of over de islam. Dan reageer ik erop. Maar ik ga niet op iedere, zoals Bolkstein geloof ik genoemd heeft... rukwind uit een andere partij, reageren. Maar als er uit Europa geluiden komen dat de site stigmatiserend zou zijn... dat u gevraagd wordt van kijk eens naar de mogelijkheden... van een strafrechtelijk onderzoek. U moet er afstand van nemen. Nou ja, kijk, ik heb ook nog eens een keer uh, teruggeschreven aan de Kamer en ook uh, vorige week, toen ik of twee geleden toen ik de voorzitter van het Parlement ontmoette... Uh, gezegd dat die website niet van ons is, mm -hmm. dat wij zulke websites niet maken. Vindt u de ophef maar in de Europa terecht? ja, luister, ik ga dat niet kwalificeren. Ik, ik vind in ieder geval niet dat... Uh, ik, dus ik laat dat aan Europa, dus ik geef daar geen kwalificatie aan. Maar ik uh, zie geen reden om op iedere initiatief van politieke partijen reacties te gaan geven. Ja. En nu hoor je ook reacties waarvan de toon is van... Waar bemoeit het Europees Parlement zich eigenlijk mee? Dit is een nationale aangelegenheid. Is dat iets waar u zich meer in kan vinden in nee, zo'n reactie? Ook niet. Ik, het Europees Parlement gaat over zijn eigen vergaderorde en mag over alles praten: over, over de situatie in Mali tot en met een website in Nederland. Ja. Als men daar de tijd voor heeft, moeten ze dat doen. U wilt niet iets zeggen over uh, de site van de PVV? Deze week was hij er wel redelijk snel bij om iets te zeggen... over het boek van de wetenschapper Schaap, waarin hij bepaalde vergelijkingen trok tussen de jaren 30... en de manier waarop een partij als de PVV opereert. Daar heeft hij wel heel snel een oordeel over gegeven. Ja, kijk, zoals ik ook, wat ik net zei... bij de PVV een oordeel heb als zij uh, islamieten... Of, of, of de islam, uh, excuus, als zij uh, uh, islam... Uh, aanvallen, of inderdaad mijn Turkse collega uitmaken of de Marokkanen, dan zeg ik daar iets van. En ik heb eerder ook de PVV uh, in verdediging genomen, voor zover dat nodig is. Want dat kunnen ze ook prima zelf. Maar in ieder geval gezegd dat vergelijkingen met de oorlog, met de jaren 30. Mm. Uh, ik ben zelf historicus dat ik die uh, uh, van me werp en ook niet herken en ook niks bijdragen aan het debat. Maar als hij als wetenschapper zo'n boek schrijft, dan, uh, dan kan hij toch zo'n uitspraak doen... Waarom gaat u dan maar ik daar wel op, op reageren? wat ik u zeg, het is niet zo dat ik nergens op reageer. Mm -hmm. ik, ik laat ook zien dat ik in het geval van de PVV regelmatig op dingen reageer. Maar niet op alles uit de PVV. Die website vond ik nou niet van zo'n grote omvang dat ik erop moest reageren. Maar eh, als nou een politieke partij vergeleken wordt... Nee, vergeleken niet, maar in ieder geval in zo'n boek... in verband wordt gebracht met hè, of afgezet ja. wordt tegen. Denken en handelswijze van... Ja, er, van nou ja er... dat, dat vind ik... Eh, ik ben zelf historicus, dat herken ik totaal niet. Dan, dan eh, vind ik het iets van, heb ik ook eerder gedaan. Ja, nou had uh, SCHAAP op 280 bladzijden uh, nodig om tot die conclusie te komen die had u op dat moment vast nog niet allemaal gelezen. Nee, maar ik ken al ongeveer de argumentatie... Eh, die ook uit de interviews met Schaap kwamen en anderen eh, over dat boek. En ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben zelf historicus nogmaals. En ja, ik mag er een opvatting over hebben. U bent wel heel snel te werk gegaan vandaag... met de beraadslagingen in de Trevenzaal, want de ministerraad is al voorbij. En op het moment dat wij praten is er nog geen uh, uitslag... over de nieuwe fractieleider en partijleider van de Partij van de Arbeid... Maakt het u wat uit wie die partij gaat leiden? Want, Zeker. Ja, ja? Zeker. Wat zou er uitmaken? Of bijvoorbeeld dat kan er ik kan niet zo toe... zeggen. Maar het, waar het is natuurlijk dat, dat wat uitmaakt. Ik heb daar natuurlijk ook mijn ideeën over. Maar mm -hmm. ik wens ze alle vijf heel veel succes. En als dit wordt uitgezonden, is degene bekend. En die hoop mm -hmm. ik dan inmiddels gebeld te hebben om heel veel succes te wensen. En uit te zien in een goede samenwerking. We weten nog niet wie het is, maar u heeft wel voorkeur met wie u eigenlijk. Nou, dat gaat ver. Maar natuurlijk denk ik ook in mijn rol na. Mm -hmm. Vast, wie zie ik nou graag daar tegenover mij uh, in de debatten? Nou ja, de stembussen zijn al gesloten. Nou, wie gaat de voorkeur uit? Nee, nogmaals, daar laat ik me niet over uit. Maar uh, ik beantwoord uw vraag wel eerlijk: dat uh, natuurlijk, uh, ik daar ideeën over heb. Zo geks als het niet zo was. Dus de verschillen tussen de kandidaten zijn wel zo groot dat u kunt zeggen: van nou liever die dan die. Nu gaat u weer te ver. Nee, zover gaat het niet. Hoe oh, zo te ver? U zegt het zelf. Ik ja, compreendeer toch Ik vind eigenlijk? iets van die verkiezing in de zin ja. van: natuurlijk, de vijf kandidaten. Uh, wat ik daar precies van vind, houd ik voor mezelf. Maar het gaat niet zover dat ik daarmee voorkeuren heb... of de vijf in een volgorde van mezelf kan zetten. Nu, deze week, Samson en Plasterk... die namen bij de afstand van die 3%-norm... die Brussel of die de Europese landen hebben afgesproken... over de begroting, hoe groot het tekort mag zijn. Is dat iets waarvan ik denk van... ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gunstig, zo'n zo uitspraak? Ja, ze, ze, ze, ze, ze zeiden, we, we, wij overwegen dan niet voor het verdrag te stemmen... of het, het, het, het akkoord te stemmen... wat een paar weken geleden in de Europese Raad mm -hmm. tot stand is gekomen. Dat akkoord gaat... Daar niet over. Dat, dat akkoord gaat over dat als de commissie een sanctie oplegt dat de raad van regeringsleiders en presidenten dat alleen met een grote meerderheid kan terugdraaien. En het gaat over de nationale wetgeving. Nee, vastleggen. maar het gaat ook om de houding van de partij. Nee, maar het nee, staat daar de... dus niet in. Die 3% is al uh, door de Partij van de Arbeid van de Handtekening voorzien door het akkoord gaan met de Stabiliteits- en Groeipact. Uh, ja, elk, maar het gaat de, ook om de opstelling van de partij van de in de Tweede Kamer. Hè? Als zij straks zouden zeggen van nou hier wordt zo zwaar, zwaar bezuinigd Nee, maar, maar, om maar, maar, maar per se die 3% te willen houden, wij nu hier in de Tweede Kamer vinden dat dat te ver gaat. Dat moeten we niet doen. Dat is wat anders. Kijk, de Partij van de Arbeid hoeft niet te steunen... Uh, mocht uit de gesprekken in het Katsenhuis zoiets komen. Hoeven zij mm -hmm. dat niet te steunen. Dat is een oppositiepartij. Mm -hmm. uh, dat is aan hen. Uh, maar het... Het risico was nu deze week dat dan een paar van de kandidaten zeiden... dan stemmen we ook tegen dat de Europese, die Europese afspraken... die daar recentelijk over gesloten zijn. En die gaan niet over dit onderwerp. Dus de voorkeur die je heeft voor een van de kandidaten... wordt niet bepaald door die uitspraken van afgelopen week. Dan nou gaan we toch weer meer in op wat dan mijn eigen ideeën erbij zijn. En die hou ik echt van mezelf. Ik geef u alleen wel eerlijk antwoord... dat ik natuurlijk ook kijk naar de vijf kandidaten en daar iets van vind. We gaan kijken wie het wordt en hoe u daarop gaat reageren. En we gaan in ieder geval streven naar een goede samenwerking met wie het ook wordt. Zij, premier Rutte, tegen hans Andringa. We gaan luisteren naar live muziek hier in de studio. Cellist Paul Rittel en zangeres Minka Zaal. Ze spelen ook een toneelstuk Ongezien, waar we zometeen over gaan praten. We luisteren naar het nummer Weg van Jou.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 Ik luister naar gefluister, jij dicht op mijn huid. Ik lig aan je voeten, ik verlies opeens de greep. Ik moet er zwaar voor boeten. Als ik mij onderscheid Ik ben in alle staten Ik raak jou nooit meer kwijt Blijf in jouw schaduw Gezicht in een grimas Schichtig als een zwaluw Schim Jullie wel. Weg van jou, van uh, Paul Ritel en Minka Zaal. Althans, hij he, voerde het uit. Het is muziek uit een heel speciaal toneelstuk... dat morgen in première gaat, ongezien. Het is zo bijzonder omdat het namelijk helemaal niet te zien is, hè? Nee, je ziet er helemaal niks van. Jacques Nieborg, u bent uh, regisseur. Ook bekend van de jaarlijkse opvoering van Shakespeare en Diever. Er is helemaal niks te zien. Nee, er is, nou, er is heel veel te zien, maar je, je, je, je krijgt niks te zien met je deze voorzitting. Je mag niks zien met nee. deze voorzitting. Waarom is dat? Wat is de gedachte? De, uh, je hebt in uh, Wolfhezen, daar zit het Schild. Dat is een centrum voor uh, blinden en slechtziende ouderen. En die bestaan 100 jaar. En uh, die. Uh, die club die ken ik, want die komen elk jaar met een groep mensen naar Dieven... naar de Shakespeare-spelen. Ja. En dan krijgen ze een speciaal arrangement. Dan ga ik wat vertellen over de visuele aspecten van de voorstelling. En, uh, U vertelt hoe het eruit ziet? Hoe, ik vertel hoe het eruit ziet. Ze mogen spelers betasten, ze mogen kostuums voelen. Uh, ze krijgen een rondleiding over het toneel. En uh, vanuit uh, dit enthousiasme is de vraag gekomen van... God, zou er nou, als we 100, straks 100 jaar bestaan, zou je nou speciaal een voorstelling kunnen maken... waarbij het nou eens geen nadeel is wanneer je niks kunt zien... Wanneer het geen nadeel is, als je niks mag zien. Ja. Dus als je daar zit met een blinddoek, dan moet je ook niet de verleiding hebben om te gaan kijken. Nee, eigenlijk niet. Je moet je eigenlijk gewoon overgeven en je ogen gewoon dicht houden. Ja. En toen dacht u, nou is goed, gaan we doen. Nou, ik dacht eigenlijk van, dat, dat, is, dat, wil, dat kan niet, dacht ik. Ja. En dat was de reden om het te gaan doen. <laughs> u doet altijd dingen die niet kunnen? Nou, nee, nee, niet altijd, maar soms vind ik dat op een bepaald gebied wel heel erg spannend, ja. ja. Hoe heeft u het gedaan in dit geval? Wat krij ja, je kan niet vragen, wat krijgen we te zien? Wat gebeurt er? Ja, er gebeurt van alles. De, de, de, we gaan proberen zoveel mogelijk zintuigen toch te prikkelen... Uh, op een manier die je uh, normaal gesproken ook bij theater doet. Hè. Je speelt eigenlijk met de elementen. En dat is wat we nu ook uh, doen. Alleen, uh, je ziet niks. Maar we merkten al gauw dat wanneer je je ogen dicht hebt... en uh, je je overgeeft, dat er dan een nieuw soort luisteren ontstaat. Ja, want de, zit je wel gewoon op een stoel? Je zit wel gewoon uh, op een stoel in, in een speciaal ontworpen studio... Hebben we een aantal plekken gemaakt voor 50 mensen publiek. En uh, die 50 mensen die worden per groepjes van vijf ook begeleid door iemand uh, in de voorstelling. Ja. En uh, die krijgen allerlei uh, zintuigelijke ervaringen aangereikt. Krijgen ze water op hun hoofd? Uh, zand over hun tenen? Waar moet ik aan denken? Nou, daar moet je nu juist niet aan denken. Oh, dat is nee, te, te voor de hand liggen. Nou, nee, we, zijn, we hebben ook ontdekt dat het heel belangrijk is dat je, dat je toch mensen de veiligheid. Uh, ja, want daar schrik je uh, natuurlijk van. Ja, en ja. het is als je, als je ziende bent zelf en je moet je ogen dicht houden, dan is het echt een levensbedreigende situatie uh, wanneer je niks ziet. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met overleven. En dat moet je zien te voorkomen als je iemand wil laten genieten van zijn neelstuk. Ja. ja. Maar wat dan wel? Ja, van alles. Nou, mooie muziek bijvoorbeeld. Ja? We, hebben, we vertellen een verhaal op verschillende locaties. Het ene moment zit je in het park en het andere moment uh, zit je in het café. En je gaat een uh, uh, reis meemaken in een lelijk eentje uh, door Frankrijk in de zomer met open dak. En, uh, ja, we hebben allerlei... Met het open dak, dat kan je niet horen, toch? Nee, maar dat kun je wel voelen. Hoe voel je een open dak? Nou, je voelt de zon, je voelt de wind in je gezicht. En, uh, en dat, kun, uh, dat kunt u ook nabootsen Dat, dat boodsen we allemaal na. Oké. Okay. Ja. Um, hoorspel, is het een soort hoorspel? Nou, het is, het is meer. Het is meer dimensionaal dan een hoorspel. Een hoorspel Daarbij, is alleen oren? Ja, en je zit erbij, je luistert ernaar. En uh, nu zit je eigenlijk midden in de situatie. Ja. Ruik je ook wat? Je ruikt, je ruikt van alles, ja. En het, was, uh, uh, het was ook niet zo moeilijk om mensen dingen te laten ruiken. Het was vooral. Het probleem was meer om de geur weer te laten verdwijnen. Ja, want daarna dus, moet er weer een volgende geur of ja. een volgend iets komen. Ja. En hoe heeft u dat opgelost? Een afzaagkap? Nee, die, dat heeft te maken met uh, dat we die voorstelling eigenlijk met heel veel mensen maken. En uh, al die mensen die, uh, die zijn eigenlijk bezig om, uh, nou ja, één op één wil ik niet zeggen... maar toch wel uh, vrij direct mensen uh, uh, dingen te laten ruiken. Ja, precies. Dus er staat iemand naast je stoel die je dan een geurtje laat ruiken... en als er een volgende geur moet komen, dan tovert hij die, die weer ergens nou ja, aan. ja, zonder dat je het door hebt, wordt er af en toe wel eens iets onder je neus gehouden, Ja. ja. Ja, is er al geoefend? Ja, we hebben vier uh, try-outs uh, gehad. En denken men, gaan mensen dan toch niet stiekem kijken als ze niet blind zijn? Uh, Kunnen ze die verleiding weerstaan? Nou, niet iedereen, niet iedereen. Er zijn mensen die dat doen. En dat, als ze dat per se willen, mag ook. Ja. Het is alleen heel jammer, want als je ook maar iets gezien hebt, dan, dan, dan is de, maak, de illusie weg. Nou, de verbeelding is kapot. Ja. Ja. Is het voor u erg anders om het te regisseren? Ja, het is wel bijzonder. Je moet wel, je moet wel anders denken en je moet de elementen waar je anders maar gewoon een beetje mee stoeit. En uh, daar moet je nu toch wel anders over nadenken. Ja. ja. We gaan even naar uh, Jan de Kort. Die is uh, zelf blind, schrijft zelf ook toneel... en heeft al een doorloop van toneelstuk meegemaakt. Goedenavond. Goedenavond. U heeft, uh, uh, ik zei het al, een doorloop meegemaakt. Hoe was het? Ja, interessant. Ook voor uh, mij uiteraard, omdat het ook uh, niet iedere dag is... dat je een theaterstuk meemaakt dat speciaal voor jou is gemaakt. Nee, en dat was nu dus wel zo. Wat gebeurde er? Ehm... Uh, veel verrassend en uh, eigenlijk was het voornamelijk uh, dat je meegevoerd werd zonder dat je eigenlijk het idee had van dat je er eerst achter moet komen wat er allemaal gebeurt. Uh, je kon vrij snel kon je mee in de hele atmosfeer van de, van de voorstelling ja. en dat, dat vond ik wel het meest belangrijke. Zonder dat je dus geïrriteerd raakte omdat je een aantal dingen niet meekreeg. De zintuigen die je normaal gesproken als blinde wel moet gebruiken, die kwamen hier goed van pas. Want normaal gaat u ook wel naar theatervoorstellingen, naar gewone theatervoorstellingen? Ja, ook wel. En ja. dan irriteert u zich op het moment dat u... Nou, soms. Ja. soms ja. En dat soms gebeurde is dat nu uiteraard, niet? Uiteraard, dat, is ook niet te, te, dat kan je niet voorkomen. Omdat het uh, niet speciaal voor mij is gemaakt en uh, dan, dan kan je ook niet alles meekrijgen. Maar... Ja. Die was eigenlijk uh, zoveel mogelijk gericht op wat, uh, wat ik inderdaad ook mee kan krijgen. Ja, die irritatie bleef nu achterwege. Helemaal. Ja. En werden werkelijk al uw zintuigen geprikkeld? Ja, ja. ja, behalve het voelen, dat heb ik nog niet meegemaakt, maar uh, dat uh, in Diva de, de acteurs mag voelen, dat is ook al erg leuk. Ja. Maar uh, behalve het voelen was inderdaad, uh, alle sensaties waren daar. En welke sprong er het meest uit? Eh... Uh, nou, wel de ervaring inderdaad van in de auto zitten... en het gevoel van warmte eh, op het moment dat er ook warmte was. Dat, dat was wel opmerkelijk dat dat ook inderdaad heel duidelijk doorkwam. Het, het, het had, open uh, Aangedacht. Het open dakje. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Ik zei zelf, u, u schrijft zelf ook voor het toneel. Heeft u uh, Jacques Nieborg nog tips kunnen geven? Nou, een hoop, ja. Hij had niet veel tips nodig. Hij is natuurlijk ook jarenlang al bekend met de groep blinden die naar dieven komen. En uh, in die zin had hij het meestal meegenomen. We hebben voor die tijd wat gesproken met uh, Ger Fokkens, de schrijver, ook wat uh, gepraat. Bij de auditie een keer betrokken geweest. En uh, ja, een paar korte tips over uh, kleine dingen als hoe uh, ga je stoklopen. Ja, dat zijn geen dingen die de acteur bijvoorbeeld direct meeneemt. Maar dat soort kleine tips hebben we meegegeven, ja. Ja, goed. Dank u wel, Jan de Kort. Jack Nieborg, u heeft een aantal twee outs gehad nu. Reageren blinde mensen anders dan mensen die kunnen zien op het stuk? Ja, ik denk het toch wel. Ik denk dat dat. Uh, er zitten een aantal momenten. We, hadden, we zeiden vanavond toen we hierheen reden naar de try-out. Uh, dit, was, dit was een try-out met heel veel. Uh, relatief veel blinde mensen in de zaal. En dat, dan, dan is die voorstelling toch al op zijn mooist, op de een of andere manier. En dat heeft ook te maken met de, dat die mensen net op de momenten reageren. waar je dat graag wil. Ja, precies. Wel wat u bedacht had dat ze zouden reageren. Niet ja, op andere gehoopt, momenten. wat u gehoopt had. Gehoopt, ja. Ja. Ja, ja. Is het eenmalig? Of wat heeft u de smaak te pakken? Ik vind het waanzinnig uh, interessant. Ik zou ook wel meer willen. Maar we moeten eerst uh, deze periode van 24 voorstellingen maar uh, afmaken. Ja. Waar is het? Het is in Wolfezen. De precieze plek, uh, daar kan ik verder geen mededelingen over is doen. Ja, die is geheim. Want? Ja. Het publiek uh, verzamelt bij het schild. En daar gaan ze in een gemeldeerde bus. Waarom is het geheim? Nou, omdat we, dat, dat we, willen, zoveel, dat we willen dat mensen echt een verbeelding kunnen maken in hun hoofd. Zonder, zonder ook maar eh, iets, te zien. iets te zien of, of iets, iets te, te weten, weten ja. hoe het eruit ziet. Goed, Jacques Nieborg. heel hartelijk dank en heel veel succes. Dank morgen de première in Wolfheze en tot 7 april is het daar uh, te zien op een geheime locatie. En ook koningin Beatrix zal morgen aanwezig zijn. Veel plezier. Het is vijf voor twaalf. De Oostenrijker Felix Baumgartner heeft gisteren vanaf 22 kilometer hoogte een parachutesprong gemaakt. De hoogste sprong in 50 jaar was slechts een oefening voor een nieuwe recordpoging. Het huidige record staat op naam van Jozef Kittinger. Hij sprong in 1960 van 31 kilometer hoogte. Aan de telefoon Henny Wiggers, een ervaren parachutespringer en parachutespringer. Goedenavond. avond. Waarom zou je in hemelsnaam vanaf 22 kilometer hoogte willen springen? Nou, ten eerste was dit, zoals je al zei, een stap naar het, uh, het verbeteren van het wereldrecord, uh, vandaar deze hoogte. Uh, deze hoogte is uh, nu gekozen omdat het uh, boven de 63.000 voet ligt, dus boven de 20 kilometer, wat men uh, de, de Armstrong-lijn noemt. Boven die hoogte heb je eigenlijk een, uh, een hoogte bij de normale temperatuur je, uh, je, je lichamelijke vloeistoffen, dus je bloed en zo, gaat, uh, gaat koken. Ja, precies. Dat hij deze hoogte wou uh, gaan uh, even naar Want wat kan er misgaan op die hoogte? Uh, maar eigenlijk zijn er twee uh, zaken. Dat, dat is uh, zuurstof. Uh, Hoor je komt hoe eigenlijk lucht wordt. Dus op een gegeven moment zit er geen zuurstof meer in je bloed. Ja. Of uh, in de lucht. Dus uh, uh, daardoor uh, moet je zelf alles meenemen. En elke lek in, in je pak of wat dan ook. Uh, betekent dat je geen zuurstof meer hebt. En dus niet overleeft. Nee. En de tweede moeilijkheid is de temperatuur. Het is, uh, ja, wat het zal zijn, min 60, min 70. Nou, dat nee. zal niet halen, alleen, min 60 uh, zal het daar ja. uh, zijn op joogd. Dat Ho is erg koud. Hoe hard kom je naar beneden? Uh, nou, hij ging nu ongeveer een uh, 600 km per uur naar beneden. Uh, want uh, hoe hoger je komt, hoe uh, ijder het lucht. Dus hoe minder weerstand uh, voor het vallen. Ja. Uh, en de bedoeling is dat hij straks uh, van uh, uh, 40 kilometer gaat. Ja. en dan uh, door de uh, geluidsbarrière gaat. Precies, dus ja, dat dan, is dan de uh, uh, spanning. Laatste vraag heel kort. Zou u het zelf willen? Ja, ik heb het wel eens overwogen om, da om, om dat uh, traject in te gaan. Oké. Okay. Uh, ik zou het hartstikke uitdagend vinden. Maar uh, ja, het, het kost zoveel geld, dat, uh, gaat dat niet is lukken. voor mij niet realistisch. Goed. Nee. Henny Wiggers, heel hartelijk dank. Zometeen Casa Luna, daarin is Hans Biesheuvel van MKB Nederland te gast. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht.